...boosje van Marwijk voor twee Interlands uit de Oranje Selectie gezet. Het weer in het noorden kans op een mistbank. Aan de grond kan het licht vriezen. Overdag zonnig en droog bij maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort Zo heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM. Met, Met nu de nacht.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 Time for Africa for Africa.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 So we're coming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 It's hard to hear. It's just the echo on the line. Yes, that's right. I'm calling from Las Vegas Hilton. I just want to say that I'm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 This is why. ZFM al al al twintig jaar live in Zandvoort Let's it. en jij bent erbij. Yeah. Hier ben ik geboren en laufe door de straten.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 ik heb 20 kinder, meine vrouw is schön. Mm, alle komen voorbij, ik brauch nie rauszugehen. Traumbezien, het haus van zee. Ik suche neues Land met unbekannten Straßen.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 En alle fangen vor Freude aan zu weinen Wir grillen die Mamas, kochen und wir saufen schnaps Und feiern eine Woche jede Nacht Und der Mond scheint hell auf mijn Haus am See Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg Ich hab 20 Kinder, meine Frau is schön Alle kommen vorbei, ik brauch nie rauszugehen Der Straße steht ein Haus am See, orange Baum blätterlieden auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich pauke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 Tom, Tom, Tom. ...van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Annemarie marie Rozing met het NOS-journaal. De Afghaanse president Karzai bevestigt dat er gepraat wordt met de Taliban. In een interview met CNN spreekt Karzai van onofficiële contacten die al een tijdje gaande zijn... De gesprekken zijn nog in een inleidende fase, maar moeten vastere vormen aan gaan nemen, aldus de president. De Washington Post schreef vorige week dat de regering en gematigde Taliban in het geheim onderhandelen over vrede in Afghanistan. Taliban-leider Mullah Omar heeft altijd gezegd pas te willen onderhandelen als alle buitenlandse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Het ruimteschip Spaceship 2 van Virgin Galactic heeft zijn eerste solovlucht gemaakt. Het ruimteschip werd door een vliegtuig naar 14 kilometer hoogte gebracht... en losgelaten boven de Mogave woestijn in Californië. Spaceship Two met twee piloten aan boord landde een klein half uur later op een vliegveld. Virgin-eigenaar Richard Branson sprak van een van de mooiste dagen uit de geschiedenis van zijn bedrijf. Spaceship Two moet in de nabije toekomst toeristen mede ruimte innemen. Een vlucht zal ongeveer 200.000 dollar gaan kosten. Ook andere bedrijven zijn bezig met commerciële ruimtevluchten. De Franse voetbalclub Marseille overweegt juridische stappen tegen Nigel de Jong. Begin deze maand brak de Jong met een harde tackle het been van Hatem Ben Arfa, een Franse voetballer die door Marseille was uitgeleend aan een Engelse club. Marseille-voorzitter Jean-Claude Dachier zei op de Franse televisie dat advocaten een aanklacht tegen de Jong voorbereiden. Hij zei ook dat spelers die zware overtredingen begaan wat hem betreft van de Europese velden verbannen moeten worden. De Jong heeft al veel kritiek te verduren gehad vanwege de... Harde.